Van Torenburg deelt die mening, maar vindt dat Nederland de kinderen van de IS-vrouwen niet kan laten sterven op de stoep van de ambassade. Bij de Olympische Zomerspelen volgend jaar in Japan wordt de marathon niet in Tokio gelopen, maar in de stad Sapporo. Dat heeft de Japanse organisatie van de Spelen met tegenzin besloten na druk van het IOC. Het is in augustus snikheet in Tokio met een gemiddelde temperatuur van 31 graden en ook de luchtvochtigheid is erg hoog. In Sapporo, dat 800 kilometer noordelijker ligt... is het gemiddeld zo'n 5 graden koeler. Ook het onderdeel snelwandelen wordt daarheen verplaatst. De omstreden foto's van de doodgeschoten voetballer Kelvin Maynard... blijken te zijn gemaakt door brandweerlieden... heeft minister Grapperhaus geschreven aan de Tweede Kamer. Al snel na het schietincident... circuleerden er foto's van zijn reanimatie op sociale media... die niet door persfotografen waren gemaakt. Grapperhaus is daar niet blij mee.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 Sommakker van de ANWB. Vertraging door de werkzaamheden op de 4 van Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Battenverdorp, 3 kilometer, kost je zo'n 20 minuten. En op de 9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Amstelveen, 7 kilometer. Vertraging daar zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme, ritme van ZFM. ZFM. Thank you. Sing me, ay, ay, ay, ay. 9 C F C -F, C F M You know back when I was in the academy we would follow every toast with a song and oh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 I don't know. And you push me away, push me away, yeah.